organiseert verschillende zaken om uit de financiële problemen te geraken. En Tim is er bij ons uh, hierbij gekomen. Tim, kan jij misschien vertellen wat er allemaal georganiseerd wordt? Ja, maar eerst eventjes voor die problemen natuurlijk, hè. serieuze problemen. Uh, het is misschien niet de eerste keer dat we het horen, maar uh, dit, dit keer is het, is het misschien weer al uh, van dat. Maar we hebben ook de laatste jaren heel wat investeringen achter de rug gehad. We zijn verhuisd naar deze fantastische studio. Een Nieuwe studio, ja. ja. Van nieuwe studio. En uh, dat kost allemaal geld, dat kost allemaal geld. En er er blijven ook wel uh, nieuwe kosten altijd bijkomen. Uh, we werken allemaal met, met, met, met vrijwilligers. Die kosten gelukkig al niets, maar er zijn toch al, nog altijd al die apparatuur en zo. Dat kost pakken geld. Ja, we hebben juist toevallig twee nieuwe koptelefoonen op ons hoofd staan. Die zullen ook wel bijgedragen. Hè? Ook dat moet nog afbetaald worden. Ja. Maar uh, ja, dus Scorpio wil nu eens en voor altijd. Uh, deze schuldenpunt gewoon, gewoon uh, ja, dichtgooien... Uh, en daarna gewoon met een schone fantastische radio blijven maken. Mm -hmm. uh, en daarmee was het nu echt het moment van, van uh, een grote, grote actie op te zetten, een benefietactie. actie. En zoals bij, dat gaat bij Scorpio, gaat dat allemaal heel spontaan. En uh, uh, komen er langs alle kanten uh, nieuwe ideeën bij en uh, nieuwe mensen. Het, het, het, het groeit, het groeit en er komt altijd maar meer bij. En er zijn nu al een aantal acties gekend maar er komen er zeker nog meer maar, maar zeker binnenkort al, 11 mei is er, is er een gitaar gestoord uh, 5 en op 19 mei in, uh, komt er een exclusief uh, optreden van Scraps of Tape in, in uh, Der Machine, een fantastische band voor uh, mensen die het kunnen weten en het is een exclusief uh, concert hier in België van de Zweden ja. en op 22 mei dan op het Scorpio Labo op de einddag in het stuk gaat er ook van alles gebeuren, dat is uh, dat kan je gewoon zo naartoe, maar zal er ook van alles kunnen zien. Want er zijn allerlei acties bezig, zoals er binnenkort een tombola, een echte tombola, maar het zou geen Scorpio-tombola zijn als daar geen serieuze twist aan zouden zitten. Maar ja. dat zal je allemaal nog gaan dus je zien. Dus we kunnen niet alleen wc-borstels vinden. Toch, toch, vooral wc-borstels. <laughs> en dan, dan is er, zijn er ook nog veilingen op eBay. Hè? Ja. Uh, zo, zo staan er nu al, al drie dingen te zien: een, een tekening van Kim, een zeefdruk van Maleus, een, een, een zeer, zeer uh, Exclusieve poster van Radio Scorpio. Maar binnenkort komt daar nog meer op te staan. Scorpio, fietsen, gitaren, uh, en wat nog allemaal. Ja. En wij hebben nog goed nieuws, want we hebben uh, Saskia de Koster, onze favoriete ja. schrijfster, maar vooral Saskia de Koster is. Uh, uh, de favoriete schrijfster van de hele Radio Scorpio. En uh, <laughs> zij komt hier graag en gaat binnenkort ook iets zeer speciaals doen. Daar later nog meer over. Maar het wordt spectaculair, dat kan ja. ik nu al zeggen. We krijgen wel hulp langs alle kanten. Hulp langs alle kanten, dus dat komt allemaal dik in orde. Maar ja we kunnen nog altijd alle hulp gebruiken en op de website dan heel wat, uh, staat dan heel wat te lezen hoe je ons kan helpen zeker naar al die events gaan ik vergeet nog één uh, fantastische ding een etentje op 10 mei 10.06 uh, juni dus hè, uh, 10.06 ik het wel, ja juni, 10, om 10 juni, 106 fm, onze frequentie een etentje in de Rossi uh, het zal fantastisch maken en het zal veel geld opbrengen